De Amerikaanse regering heeft richtlijnen opgesteld voor banken die zaken doen met cannabisverkopers. Veel banken zijn daar nu huiverig voor. In een aantal staten is legaal wiet te koop, maar onder de federale wetten is het nog verboden. En banken zijn daarom bang dat ze worden vervolgd. De nieuwe richtlijnen geven banken geen immuniteit als ze in zee gaan met de wietverkopers, maar maken de risico's wel een stuk kleiner.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 Huurders kregen alleen korting als ze de panelen zelf hadden geplaatst. Minister Kamp denkt dat het nu aantrekkelijker wordt voor eigenaren om de panelen te plaatsen. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen en er staat veel wind. In de loop van de ochtend en in de middag zon, het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Woord Woord Met Maarten Westerveen. Welkom, beste luisteraar. En ik mag onderhand, geloof ik, wel zeggen goedemorgen. U luistert naar Woord. De uitzending die elke vrijdagnacht gewijd is aan één enkel thema. En deze vrijdagnacht, zaterdagochtend is dat uh, het systeem. En we hebben al verschillende soorten systemen gehad. Het inlichtingensysteem, het kaartenbaksysteem. We hebben mensen gehad die aan systemen willen ont uh, ontkomen. En nu gaan we stilstaan bij iets heel erg moois, namelijk etiketten. Namelijk het systeem van goede gedragingen. En er is in Nederland één groot standaardwerk over geschreven. Hoe hoort het eigenlijk? Van Emmy Groskamp ten Haven. Prachtig boek. Als je wil weten hoe je aandienen, aankondigingen of aanmerkingen moet, moet hanteren. Of je wil weten hoe je avondjes moet geven. Hoe bestellen precies in zijn werk gaat. Hoe bioscoopbezoek precies moet, moet lopen. Het kan allemaal. Ze heeft het antwoord op het geven van cadeaus. Hoe je te gedragen bij uh, geboorte. Welke dingen je absoluut niet in goed gedrag mag doen. Onder andere bijvoorbeeld gesticuleren. Daar kijkt ze absoluut op neer. En ook hoe een zakenvrouw zich dient te gedragen. Wat zeereizen precies behelst. En hoe je moet zwijgen. Een prachtig boek, Hoe hoort het eigenlijk? En ik was heel blij om erachter te komen... dat Hoe hoort het eigenlijk gewoon online te lezen valt. De site voor de digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren, dbnl.org, die heeft hoe hoort het eigenlijk gewoon in zijn geheel daar uh, inzichtelijk gemaakt. Gaat u dus naar dbnl.org voor Emmy Groskamp ten havens. Hoe hoort het eigenlijk als u wil weten hoe het uh, nou eigenlijk moet als u bloemen wil geven? Het is een fascinerend onderwerp. En als u al die verschillende eh, onderwerpen ziet die ze behandelt... dan zult u zien dat het een heel dankbaar onderwerp is. En dat vond zij niet alleen. Radiomaker Bob Oschie vond het ook geweldig. Die wou wel eens weten hoe het gaat waar je, als je naar een feest moet... waar men black tie moet dragen. Wat is dat eigenlijk? Nou, U gaat het allemaal horen in een documentaire van Radio Rama. En dit is het documentaire Etiketten. In sommige dorpen en kleine stadjes... Hier is nog wel de gewoonte de notabelen met hun titel aan te spreken. Goedemorgen, burgemeester. En, ja zeker, notaris. Ja, ik moet ook waarschijnlijk lachen, opnemen, neem niet klaar. Sorry hoor, ik doe het nog een keer. Een jong meisje uit de adelstand spreekt men aan met freule Zonder achternaam. In sommige dorpen en kleine stadjes... ...heerst nog wel de gewoonte de notabelen bij hun titel aan te spreken... Goedemorgen, burgemeester. En, ja zeker, notaris. Vind je deze gewoonte aardig, dan doe je eraan mee. Goede zakenrelaties noemen elkaar wel bij de achternaam. Bonjour, dinges. Een prettige tussenvorm is het als ouderen een jongeman, die van school af is, bij zijn achternaam noemen. Een heer doet dit gemakkelijker dan een dame. Radio Rama. Mevrouw Breen, de schrijfster van het zeer bekende boek... Etiketten, een uitgave van Van Dishoek. Wat was uw motivatie om uh, een boekje over etiketten te schrijven? Ik ben begonnen een boekje te schrijven voor jonge meisjes... En toen heeft meneer Van Dishoek mij gevraagd... of ik bereid was een boek te schrijven voor grote mensen over etiketten. Eerst zag ik daar een beetje tegenop. Het leek me nogal moeilijk. Maar eigenlijk heb ik het met ontzettend veel enthousiasme en plezier gedaan... omdat ik juist in mijn leven waar ik veel reisde en veel mensen zag... bemerkte dat er zoveel mensen ongelukkig waren... omdat ze eigenlijk niet precies wisten uh, hoe het nou hoorde. Jan Haasbroek... Jij draagt zelf aan een das, hè? Ja. Hoe komt dat? Als je dassen draagt, dan is dat uh, vooral een soort conventie... dat is een soort afspraak. Dat doe je omdat andere mensen het doen. Ik ben uh, reserveofficier geweest, bijvoorbeeld. Nou, daar uh, heb je een hele sfeer van, uh, van mos, van verplichtingen... van uh, weet ik veel. En uh, daarom zie je er dan op een bepaalde manier uit. En dat kan je vervelend vinden of je kan het leuk vinden op een gegeven moment conformeer je je daaraan... omdat dat erbij hoort. Een das is... een vrij vervelend ding, vind ik. Ik bedoel... het is een raar ding. Als je erover na gaat denken... waarom je een das zou dragen... dan heb je geen, geen poot om op te staan. Zoals je ook geen poot hebt... om op te staan... om op te staan... als je af gaat vragen waarom je überhaupt gekleed bent of zo. Ik zou hier... als ik een hele dag thuis zit, zou ik hier in mijn blote kont rond kunnen lopen. En als ik dan uh, dat niet doe omdat ik bang ben dat de postbode met een aangetekend stuk komt ofzo, ja dan ga ik een, uh, een uitzonderingssituatie die zich eventueel kan voordoen, ja daar, die ga ik uh, voor normatief ga ik die uh, verklaren. Die postbode komt waarschijnlijk niet. En zelfs als die komt, ja kan je afvragen van of ze het erg vindt om een keer een uh, blote kerel aan de deur te krijgen. Lili van Pareren Bles. Ik vind eerlijk gezegd dat mijn eigen lieve landgenoten nou niet uitmunten door goede manieren. De hufterigheid van de Hollanders. Uh, zit er iets van waarheid in? Uh, ja, bepaald wel. En ik ben het er helemaal mee eens om gewoon het woord boer hier weg te laten. Want er, dat heeft er niets mee te maken namelijk. Hufterigheid is gewoon een soort... Uh, ja, een soort... Uh, eigenschap. Of moet je het een eigenschap noemen? Een, een soort levenshouding, zou ik het meer willen noemen, die, die op de een of andere manier eh, ons volk toch wel eh, bezit, helaas, helaas, helaas. We zijn, we zijn weinig elegant, laten we maar zo zeggen. We zijn weinig elegant, we zijn weinig... Eh, ingesteld op de ander. We zijn eigenlijk een beetje een volk van egoïsten. Toch wel. Ik bedoel, de niet-egoïste mens zal altijd... Eh, om de ander denken. Eh, maar wij Nederlanders zijn zo van... nou ja, ik ben zo... en je hebt me maar zo te nemen... en daarmee trappen we rustig achteruit... bovenop iemand steen... of we duwen hem weg... als hij eh, voor een toonbank staat... omdat wij vinden dat we eerder aan de beurt zijn... en dergelijke. En we dringen bij... Treinen en trams en bussen. We zijn onhoffelijk. We, zijn, we, we lachen iedereen altijd uit. We vinden alles belachelijk, namelijk van de ander. Niet van onszelf, maar wel van de ander. En daar is vooral onze jeugd bijzonder sterk in. Want we zijn ongedisciplineerd volk, bovendien. De heer Jan Gerritsen, presentator van het NOS-journaal. Meneer Gerritsen, u bent altijd gestoken in een onberispelijk pak. Vindt u het uh, plezierig om uh, correct gekleed te gaan, ook buiten uh, de NOS-studio? Ik vind namelijk dat het correcte pak hoort bij de presentatie van het journaal. Je moet als uh, nieuwslezer zo min mogelijk opvallen. Je moet bovendien, uh, dacht ik, tegemoetkomen aan de smaak van het merendeel van het Nederlandse publiek. Um, dat betekent dus eigenlijk een vrij conventionele kleding. Um, ik vind het juist erg prettig om wanneer ik dus niet werk, uh, inderdaad, in een broek en een trui rond te lopen. Dus uw uh, garderobe is wel uh, gevarieerd samengesteld? Ja, die garderobe van mij zijn de legende. De zijn Maar ik zal het nog eens een keer zeggen. Ik heb uh, drie winterpakken en twee zomerpakken in mijn kast hangen. Dat is alles. De heer Speyer, directeur van het in liquidatie zijnde klerenmagazijn Dik. Bij begrafenissen, helaas. Uh, moet hij toch wel genoemd worden. Uh, draagt men dus de stemmige zwarte kleding als het even kan. Is het... Uh... In de zeer goede kringen, dat betreft dus vooral ook zakelijke kringen... dan wordt echt getracht daar zo stemmig mogelijk te verschijnen. Maar ook daar is de invloed destijds merkbaar. Steeds minder uh, uh, gaat men zich daaraan houden. Er zit een bepaalde vervlakking in. Wat is etiketten? Etiketten is bereid zijn een ander tegemoet treden. ...zonder dat je je eigen waardigheid verliest. Ik geloof dat ik het zo zou willen zeggen. Meneer Onnos, u bent uh, hoofdportier... ...en bij buitenportier... ...buitenportier bij Victoria... ...in 25-jarige dienst. Uh, u bent, als ik het zo zeggen mag... ...het visitekaartje Juist. van het Victoria Hotel. Juist, en ik beschouw de gast als koning... ...en de gasten als koningin. Niet waar... Want ik ben uh, op kasteel Nijenrode geboren en opgevoed en zo. Dus dan heb, hebben we met de hoogste kringen te maken en zo. Daar was het echt de omgekeerde gang van zaken. Uh, u werd bediend. Ja, u, was, u, u was de koning. Juist. Uh, u was en, nu, de en, en nu moet de koning Dina spelen. En dat ja. kan ik gemakkelijk. Ik kan me gemakkelijk omschakelen. Ziet u duidelijk uh, een verschil erin, verschuivingen in het beeld in het patroon? Ja, oh ja, heel duidelijk. Welke punten? Nou, juist wat ik zei. Het woord etiketten zullen we maar als het woordenboek schrappen. Want dat is er niet meer bij. Uh, uh, Sommigen alleen uh, vind ik nog wat etiketten bij de Duitsers. Die bijvoorbeeld een hoed afnemen, een dagherportier. So ah, maar uh, uh, voor de rest is het zo dat we eigenlijk de Amerikaanse hallo-systeem hebben overgenomen. Waar ik het natuurlijk niet mee eens ben. Wat verstelt u onder ongemaneerd? Ongemaneerd zijn vind ik eigenlijk opzettelijk iemand plagen. Dus opzettelijk onwellevend zijn. Dat vind ik eigenlijk ongemanierd zijn. En dan is er ook nog een... ander soort ongemanierd zijn... die is, die is veel verdrietiger. Dat is... doordat je... het niet weet... je ongelukkig voelt... verlegen bent... bitter worden... en, dan, en, en erop gaan schelden. Wat je... ...in 9 van de tien gevallen niet meent. Dat is gewoon je eigen verlegenheid... ...en je eigen onvriendelijkheid... ...nee, niet bereidheid omzetten in onvriendelijkheid. Ja, kijk, etiketten vind ik een griezelig woord hoor. Als, als etiketten zou betekenen... Het, het klakkeloos opvolgen van bepaalde gedragsregels die, die misschien eeuwen geleden door, door mensen zijn opgesteld. En alleen dan maar om, om, om bijvoorbeeld een entree te krijgen in een, in een exclusieve, een soort geballotteerde gemeenschap. Nou, dan wijs ik het volledig af, dan heeft het geen enkele zin. Uh, ik, ik heb vroeger in mijn jeugd, heb ik van mijn ouders een paar beleefdheidsregels ge, geleerd... En, en die ach, die, die, die, die volg ik automatisch op. Ik, ik, ik zal, geloof ik, nog een dame altijd even... Uh, uh, wanneer ik met een dame een trap op ga, zal ik altijd eerst gaan. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet waarom, maar ik doe het automatisch. Ik zal uh, op straat, zal ik aan de straatkant lopen. Dat is me nou al zo lang geleden bijgebracht, dat, dat blijf je doen. Maar voor de rest, nou, etiketten, ach. Ik geloof dat het weer maar een kwestie is van, van fair play, van, van een soort... Uh, menselijk gevoel ten opzichte van elkaar, elkaar respecteren. Betapt u zichzelf er wel eens op dat u... bij uzelf denkt van, hé... Hey, uh, ja, dit is toch een beetje uit de tijd eigenlijk? Jazeker. En ik geloof dat dat de plicht is van alle oude mensen... dat we in de eerste plaats moeten denken als wij... Uh, ouderwets optreden... en vooral als we merken dat onze jongere mensen... en in dat opzicht moet ik zeggen... ben ik heel gelukkig met mijn kinderen... die nooit op een onhebbelijke manier... maar die me dan eens rustig zeggen... maar mami, dat is gewoon uit de tijd. Wat bijvoorbeeld? Um, wat bijvoorbeeld? Nou ja, er zijn hele kleine kleinigheden... Het, het, het, kleding... Um, ja, wat het toch een beetje streng zijn... en belangrijk vinden, uiterlijke dingen. Uh, we moeten ons best doen om die uiterlijke dingen... Uh, ja, ook aan de tijd aan te passen. En daar doe ik ook altijd erg mijn best voor... om dat, uh, om dat uh, te bereiken. Ja, maar het lukt nooit bij mij. Ik weet niet wat dat is. Ik bedoel, uh, hoe keurig mijn overhemden ook zijn... hoe keurig mijn blouses ook zijn... Uh, hoe uh, mooi, hoe scherp de vouw in mijn broek ook is. Ik kan het op een of andere manier niet waarmaken. Het slaapt bij mij nergens op. Ik, ik, blijf, de, ik blijf een soort rare, rare figuur. Hey, ik loop ook niet correct of zo. Mijn ene been is iets langer. Ik slof en uh, dat heb je ontzettend veel als kind van tantes en zo. Van til je benen op. Uh, heb je daarvoor op je donder gehad? Op een gegeven moment ga je dat uitbuiten en dan weet je, ja, ik ben toch een soort showvolle uh, figuur. Ik maak toch die indruk. Laat ik dat dan maar een beetje extra of zo. Dat doe ik dan wel bewust, weet je wel. En dat, uh... Want ja, echt uh, kaarsrecht oplopen, kaarsrecht zitten en dat soort dingen, ja, dat, dat maak ik niet waar. Dat lukt niet bij mij. Duidelijk merkbaar in een losser worden van vormen die men vroeger uh, tot in ouders de consequentie trachtte door te voeren. Ik geloof dat het voor een heel mensen prettig is geworden. Ik geloof dat het ook voor een deel van de mensen... ...bepaald minder prettig is geworden om hiermee geconfronteerd te worden. Waarom niet? Ik geloof dat vooral in de kleding er een zekere nonchalance optreedt... ...die niet helemaal prettig is. Ik geloof dat er een zekere plezierigheid ook verloren gaat op die manier... Ik geloof zeker dat het op het gebied van die hygiëne sterk achteruit is gegaan. Ik geloof het niet alleen, ik weet het. Ik ben ermee geconfronteerd geworden. Ik mag zeggen dat mijn neus er bijna dagelijks mee geconfronteerd wordt. En die vindt het gewoon niet fijn. En ik ben er ook niet zo gecharmeerd van. Ik hou niet van rauwranden aan nagels. Ik hou niet van, van vieze plakkerige haren. En ik hou, beslist niet, van luizen. Ziet u die regelmatig? Nou, ik kom ze wel eens tegen, ja. Ik bedoel, en ik verwijder mij zo gauw ik met mensen... Uh, laten we zeggen, geconfronteerd word... waarvan ik bijna zeker weet dat ze ze hebben. Dan zorg ik toch wel op uh, een, een zekere afstand te komen hiervan. Nou, dat zijn dus Afghaanse jassen. We komen uit uh, Afghanistan dus. En hangen wat uit Colombia en bellen uit Perzië. En jurkjes uit Pakistan. Kopen komt uh, voor het grootste gedeelte uit Colombia. Ja, kleden uit Perzië. Ja. Ik zag je net een uh, moeder en dochter die een Afghaanse jas uh, wilden kopen. Is de uh, nieuwe geit er al een beetje vanaf? Afghaanse... Ja, die ziet ze gewoon te veel. Iedereen loopt ermee. Het is gewoon niet leuk meer. Daarom is het een beetje moeilijk nou hè. En dat gaat de Afghaanse jas opvolgen? Nou, zou ik niet weten. Echt niet, ik kan niet Als je nou uh, iemand binnenkomt met kolbeer en uh, stropdas, kort geknipt haar met de scheiding rechts. en hij wil ineens een uh, Bedouine jurk of zo aantrekken. Dat kan best, uh, misschien is het wel voor iemand anders of zo. Maar hij mocht wel aantrekken hè? en dat uh, kort geknipt haar en die stropdas en het overhemd en het josje, maakt niet we moeten wij niet te zakkerig gaan noemen, dan gaan we wel zakkerig reageren. Gewoon. Dat is het. Er is ook wel enig verschil, alhoewel het mij altijd weer opvalt... en ik heb toch wel vrij veel met jonge mensen te maken... dat er een veel grotere groep is die nogal conservatief is. Die groep is veel groter dan men in doorsnee denkt. Ik geloof dat wat men de hippies noemt... Dat deze mensen door hun uh, gedragspatroon en door hun uiterlijk, uh, wat zo vreselijk opvallend is, dat ze daardoor veel, een veel grotere impact als het ware hebben dan uh, gerechtvaardigd is. Ik geloof dat de doorsnee jonge mens nog altijd vrij conservatief is. Ik bedoel, ik heb regelmatig Biesheuvel bijvoorbeeld geïnterviewd. Ik heb regelmatig uh, ministers, andere ministers ook geïnterviewd. Burgemeesters, noem maar op. Hè, wat dan uh, hooggeplaatste heren heten te zijn. Nou, ik bedoel, daar ga ik naartoe zoals ik uh, er hierbij zit. Wat? Ja, natuurlijk. Ja. He, dat, uh, en dat vinden mensen ook niet gek, hoor. Of misschien vinden ze het wel gek of zo. Maar uh, er is op het ogenblik een sfeer van waarbij dat helemaal niet uh, ter zake doet wezenlijk. Uh, Biesheuvel zal niet zeggen van... Uh, dan hebben we hebben onze aangeklede aapweer of zo. Wat moet je dan met zo'n vlodder uh, jurk of Japon zoals daar? hangt? Ik zou absoluut niet op mijn gemak voelen. <laughs> ik als ik uh, zo'n hemd of zo aan zou moeten trekken, ik zou uh, niet op mijn gemak voelen. Dat, uh, als er uh, kon. Nee. En kent u wel mensen in uw directe omgeving die wel uh, zo uitgedost zijn? Oh, familieleden genoeg die er wel zo bij lopen. <laughs> Ik zou me absoluut niet, uh, niet op mijn gemak voelen ermee. Ik weet niet, ik, uh, ik heb wit over hem en uh, lichtblauw over uh, Daar houdt het mee op. <laughs> dat vind ik ook meer dan genoeg. Uh, soort. En wat vindt u van de mensen die uh, anders gekleed zijn dan u? Dat moeten ze zelf weten. Ik heb alleen het vermoeden dat, ja, dat er een bepaalde bedoeling een bepaalde manifestatie van een bepaalde bedoeling is, die ik niet helemaal vat, maar uh, ik heb hier wat vage vermoeden dat, dat het mijn idee niet is. Dat wel. Er is nog een aspect en dat is uh, het verzet, het protest, wat in de kleding tot de uiting komt. Wanneer we zien dat uh, een aantal uh, politieke leiders uh, in de verschillende landen, ik noem eens Cuba, uh, ik zou kunnen zeggen China, uh, duidelijk een kleding draagt die sober is, dan uh, bewijst men dat door deze wijze van zich kleden men zich ook wenst te onderscheiden... ...als het ware een protest aantekend... ...tegen de vroege bestaande orde. En als zodanig uh, is dit een vorm van protest. Het is ook een kwestie van identificatie. Meneer Van Beek, hoeveel leerlingen heeft u op uw dansschool? Nou, in ieder geval een heleboel. Ik denk als wel over de duizend. Uh, stelt u bepaalde eisen aan de kleding... Ja, uh, wij stellen uh, wel eisen aan de kleding. Wij vinden in ieder geval dat de heren altijd in Colbert uh, kostuum gekleed moeten zijn of in een combinatie. Uh, de kooltrui is door uh, de laatste congressen van dansleraren is het voorgesteld om de kooltrui wel toe te laten. Dus dat wordt nu ook toegelaten. Toch niet op de bals wordt de kooltrui toegelaten, dan moet men meer officieeler gekleed zijn. De dames daarentegen mogen wel in broekpak komen, maar niet in een broek met een trui, want dat staat ook niet leuk. Wij vinden als de jongelui op receptie gaan, op uitgaan en ze komen in behoorlijk milieu, dat ze weten hoe ze gekleed moeten gaan. En wij vinden dat als je naar een officiële receptie gaat van een patroon of van een ander officieel iemand, dat je maar niet in een trui of zonder stropdas kan komen. Heeft er wel eens moeilijkheden over, over de kleding, met de mensen? Mm, ja, soms natuurlijk wel. Uh, de, de grootste moeilijkheid zit er momenteel bij de dames. De dames en de broeken. De dames willen zo graag een broek aantrekken. Wanneer ze nu een mooie broek aantrekken... en uh, zij brengen er een mooi jasje of hesje op dat het één combinatie lijkt... is er geen bezwaar tegen. Maar ze komen soms wel eens in een slobbertrui. En uh, dat vinden we geen gezicht. Maar ik hou over het algemeen niet van zulke krediet. Ik vind uh, ja. Een kreet uh, mogen ze best geven, maar we moeten ze eerst zeggen wat ze ermee bedoelen. En niet dat algemeen generaliseren, dus de jongen moet lopen in. En dan krijg je een aantal kreten van niemand eigenlijk precies weet wat het is. Waar op een ontzettende manier van geprofiteerd wordt door ontzettend veel, van uh, we zeggen, kolbertjes te maken. Of stropdassen uh, te maken ofzo. Iedereen draagt een stropdassen, dat hoort dan. Dat is de norm. Als je het niet hebt, heb je geen moraal. Met dergelijke termen komt het dan aan. Nou ja... Jij vindt dat iedereen zelf moet kunnen bepalen hoe hij er op straat bij loopt? Vanzelfsprekend. <lacht> ja, dat lijkt me nogal logische zaak. Je hoeft je toch enorm op te laten dringen? Dan word je al zoveel opgedrongen tegenwoordig. Dus, ja, gedragsregels. Ja, ik weet niet precies wat u eronder verstaat. Ik bedoel, uh, ik geloof dat wanneer je als een uh, verslaggever... naar een bepaalde figuur, en hoeft dat niet eens een hogeplaatsde persoon te zijn... gaat om een interview uh, te, te maken dan voel ik me toch in eerste instantie de gast van die bewuste persoon. En ik zal me toch in eerste instantie ook als gast trachten te gedragen. Eh, dat is misschien een beetje in contrast met principes... die wel eens meer gepropageerd worden van het harde interview. Eh, een hard interview kan soms noodzakelijk zijn, maar lang niet altijd. Ik geloof dat wat dat betreft je ook in redelijkheid... Eh, dat wat je horen wilt en wat je deur wilt geven aan de kijkersluisteraars... ook wel kunt bereiken. Mijn eigen kleindochtertjes... die vinden het heerlijk om precies dezelfde dingen te doen... die ik vroeger met mijn grootouders deed. Dat zijn maar de gewone, gezellige... ik zou bijna zeggen de gewone burgermans-dingen. Dat vinden ze heerlijk. He, met een theelichtje en thee en gezellig zitten... met een handwerk of iets anders. Klinkt allemaal ouderwets, maar vraag ze maar eens. Deze mensen zaten ook met vrienden van hun kinderen spelletjes te doen. Die kinderen willen wel... Ouders hebben zo dik verschuld. Maar dan zijn er natuurlijk toch wel ook wel hippies... en ik geloof dat dat ook wel hippies zijn... die ik bepaald veroordelen. Ik bedoel, ik kan me echt opwinden over die hele vondelparkgeschiedenis, waar ze maar grappen, waar ze ja, rotzooi maken... ik zal het lelijke woord dan ook... maar als ouderwetse mevrouw uitspreken... daar kan ik met mijn verstand niet bij. En dan denk ik, ik begrijp niet dat ze die mensen niet op laten houden... Met, met, met, met die hele uh, situatie, wat, wat bereik je? En het vervelende is, als je met die mensen praat... en je zou ze wat vragen, dan hebben ze altijd kritiek. Maar ze zeggen nooit eens hoe ze het dan wel willen. Ze willen alleen alles kapot maken. Daar ben ik wel erg tegen. En vies, hoe gek ik vind ze zo vies, waarom toch? We weten het nog steeds niet uh, helemaal. Ik bedoel, in hoeverre uh, heeft kleding... heeft dat te maken met... Uh, uh, hoe noem je dat? Met toegankelijkheid. In hoeverre heeft kleding te maken met betrouwbaarheid ofzo. Maar het is een noodlottige gedachte. Ik kan er ook helemaal niet tegen hoor. Ik kan absoluut niet tegen linkse mensen die rechtse mensen verdacht vinden omdat ze bekak praten en een stopdas aan hebben. Dat vind ik zeer heidoos. En dat per definitie dan een zak vinden, dat vind ik ontzettend vervelend. En omgekeerd ook. Iemand wordt niet progressief door zijn spijkerbroek of weet ik veel. Dat heeft allemaal niks mee te maken. Mevrouw Baert, boekverkoopster bij de Tenhaven standaard boekhandel De Hoofdstad in Amsterdam. Mevrouw Baert, boekjes over etiketten. Wie kopen dat? Dat zijn, dacht ik, vooral die categorie mensen die... Uh bijvoorbeeld ineens voor een bepaalde gelegenheid komen te staan... waarvan ze dus eigenlijk niet precies weten wat ze ermee aan moeten. Ik noem iets een trouwpartij in de familie of een promotie of een, een, een chique begrafenis. En dan willen ze toch graag wel even een boekje hebben... waar ze dus summier in na kunnen slaan wat ze nou precies moeten doen. Maar wat vindt u zelf van uh, boekjes over uh, hoe hoort het eigenlijk en zo? Nou, ik vind eigenlijk dat het uit de tijd is. Want... Wat, wat, wat is dat? Hoe hoort het eigenlijk? Ik vind je moet je onder andere alle omstandigheden stijlvol kunnen gedragen. Maar de conventie, dat, uh, dat vind ik zo ondergeschikt belang. En daarom vind ik ook die boekjes eigenlijk niet zo meer in deze tijd passen. De mensen die, uh, zijn ook veel vrijer om zich te bewegen. Waarom moeten we altijd in een keurslijf lopen van hoe hoort het eigenlijk? En wat mag ik? En wat mag ik niet? Persoonlijk uh, vind ik het... Uh, niet van belang dat die boekjes nog verschijnen, maar er zijn toch natuurlijk wel mensen die er toch uh, nog behoefte aan hebben. En voor die categorie is het dus altijd nog noodzakelijk. Misschien kunnen we even een blik slaan in uh, Levenskunst voor Jonge Mensen. Dat is een uh, vrij uh, up-to-date uh, boekwerkje. Ja. ja, dat is het inderdaad. Maar daar staat onder andere in uh, over kleding. Toch moeten de jongelijen ervoor zorgen niet alle correctheid aan de kant te zetten... en niet in te fantastische of te nonchalante kleren rond te lopen. Nou, uh, daar ben ik het in zoverre mee eens. Ik vind, uh, ze mogen er wel leuk en gezellig en kleurrijk uitzien... maar ze moeten er niet vies uitzien, want daar ben ik inderdaad ook wel erg tegen. Mm -hmm. En dat vind ik dus correct, maar wat correct is... iedere kleding die, die, die, die verzorgd is, mm -hmm. en dat vind ik verder een kwestie van smaak. Als je er erg veel verdriet mee doet, als je zonder zondags geen overhand aantrekt bijvoorbeeld, dan zeg ik, nou ja, ik wil ook best een overhand aantrekken. Dan zie ik de moeilijkheid niet zo van nu, <laughs> Ik bedoel, ik verander toch niet als ik een overhand heb? Ja. Dat is hetzelfde met haar en met alle toestanden. Maar ik verander natuurlijk wel een beetje, bijvoorbeeld lang haar en zo. Uh... Oké, okay, je verandert uiterlijk maar innerlijk niet, daar gaat het toch op. Ja, niet doe doet ook maar bepaalde concessies. Jij zal je haar niet laten knippen oh, nee, voor je dat, ouders. Dat gaat niet te ver. Het is dus, dus net wat, wat mobiel is wat je doet. Mm -hmm. Niet wat, wat, uh, wat niet uh, te verwijderen is. Nou, ja, je verwacht van een acceptatievermogen wat bijvoorbeeld inhoudt dat je je haar niet afknipt. Maar wel zonder zijn overheid trekt. Nou, dat vind ik vrij redelijk. Het moet van beide kanten komen. Het moet niet allemaal van één kant moeten komen. Heb ik heb het gemaakt omdat we dus uh, iets zochten voor de winter wat, uh, wat, wat anders was. Dus ik heb het gemaakt en... Uh, nou doet hij het, niet, nou doet het bijna nooit aan, omdat hij elke dag thuis gaat eten. Dus uh, dat is erg jammer. Maar dat krijg je. Je bent erg handig, hè? <laughs> nou ja, god. Je mag wel zeggen van wel, hoor. Waar heb je het van gemaakt? Oude paardendeken. Van mijn opa. Het ding is, is al een, heel erg oud, warm. dus het is een echte paardendeken. Maar... Uh, ik lag over mijn bed heen en toen op een moment dacht ik, van, nou, ik maak er een cape van. Als je in het Duitsland woont, kun je natuurlijk twee dingen doen. Ik probeer altijd toch nog zoveel mogelijk Hollands te zijn, maar me wel aan te passen. Toen wij in Zweden waren en veel diners moesten geven... toen heb ik al gauw bemerkt dat de Zweden bijvoorbeeld na de maaltijd... je komen bedanken voor de maaltijd. Toen zijn mijn man en ik altijd op de grens van de eetkamer en de zitkamer... even gaan staan om die mensen de Zweden de kans te geven... Uh, hun charmante, alleraardigste gewoonte... Uh, ja, ook bruikbaar te maken aan ons. En ik geloof dat dat ook altijd wel een succes is geweest. Ze apprecieren dat. Men apprecieert in het buitenland... als je bereid bent hun gewoonte ook mee te beleven. Het kunnen natuurlijk ook erg amusante leesboekjes worden voor gezelschappen. Ja, zeker als je met z'n allen bij elkaar zit... en je hebt een beetje lollig, lollige bui... dan kun je er natuurlijk heel wat leuke dingen uithalen... die voorkomen verouderd zijn en waar je dus inderdaad om blijft lachen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Bijvoorbeeld uh, het bezoek aan een uh, jonge moeder. Wanneer die, een vriendin, de jonge moeder, komt uh, bezoeken na de geboorte... is het verstandig om even op te bellen... omdat te veel bezoek ineens te vermoeiend is... Het bezoekje mag ook niet te lang duren en de bezoekster dient natuurlijk een grote bewondering voor de baby te tonen. Ook al heeft zij minder oog voor de bijzondere kwaliteiten die de trotse ouders in hun spreid ontdekken. Nou ja, dat vind ik ook iets niet meer in deze tijd passen. Hè, want dat, dat belet vragen, dat is er toch eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer bij. Je komt of je komt niet, je bent goede vrienden, je kunt binnenvallen en... Uh... Dan dacht ik dat je altijd welkom was en dat conventionele van op kraambezoek gaan, nou dat geloof dat dat toch ook wel helemaal uit is. Er zijn hele chique restaurants voor de elite. Dit is een goedkoop restaurant, ook voor een elite. Ja, in zekere zin wel, maar dan wel toch voor een elite die zich bewuster is van hun dana's als de andere elite. Ik heb zelf uh, een tijdje in een duur restaurant gewerkt en. Uh, de mensen beseffen helemaal niet, niet wat er gebeurt. Die beseffen helemaal niet dat, dat een, een stuk of zeven koks in de keuken staan... achter een heel groot aantal dampende pannen op een groot fornuis. En uh, hebben ook hele idioten eet gewoond, Want uh, dat eten in een chique restaurant, dat was ontzettend vet. Dat vond ik gewoon om niet te vreten. En ik geloof dat, dat uh, als dit, zou je in zekere een elite restaurant kunnen noemen. Maar het is dan in ieder geval... Uh, op een heel andere manier uitgekiend. Het is duidelijk gewoon uh, waarde aan uh, voedsel besteed. En, en het is. Uh, er is meer waarde aan een soort voedsel besteed op grond van, van voedingsleer en vitamine. dan in het elite restaurant waar dus gewoon de lekkere hapjes en het slaatje en al de troepmeerders uh, geserveerd worden. En dat vind ik toch wel een duidelijk verschil. al zou er dus een overeenkomst van de elite kunnen zijn. Waren de mensen in het uh, restaurant waar jij hebt gewerkt wel uh, gemanierd? Uh, ze hadden een net pakje aan en uh, verder heb ik dus uh, daar niet verdiend. Alleen weet ik wel dat uh, de ouders af en toe ontzettend scherfd aan bepaalde mensen hadden, omdat ze gewoon met onredelijke eisen kwamen. En dat ook konden doen omdat zij nou, zij waren er binnen gekomen en zij konden betalen en, en dan kreeg je gewoon een autoritaire houding van. De, tegen die oude van, nou jongen, kom jij maar eens hier. Dat is ook typisch een, een, een, een voorbeeld van de patriarchale maatschappij. Gewoon bepaalde mensen behandelen als slachtvee en als robotten die bepaalde handelingen voor je moeten verrichten. Ik ben in de oorlog in een concentratiekamp geweest. En ik heb daar gezien hoe slechte omstandigheden... de mensen, als het ware, uh, immuun maken voor het dragen van kleding die iets te maken heeft met hun persoonlijkheidsstructuur. Wanneer de omstandigheden heel erg slecht zijn, uh, people don't care about their outlook. Zodra het even beter wordt en uh, men weer meetelt in de maatschappij, is het dragen van goede kleding enorm belangrijk voor de persoonlijkheid. Nou, ik geloof, ik, uh, ik hou ervan om jongens in hun persoonlijkheid te bekijken, dus hoe ze zelf zijn, in het milieu waar ze opgegroeid zijn, hoe ze opgevoed zijn. En daar, daar kan je ook bepaalde gedragingen van hen opmaken. Nou, bepaalde trekken die je niet mag van, zoals ze onbeleefd zijn of als ze eerst zelf door een deur gaan ofzo. Nou oké, okay, dat kan je dan gewoon tegen ze zeggen. Ik heb uh, meegemaakt dat ze aspirintjes in cola doen en dat soort, dat soort geintjes aan rokken trekken en zo naar de enzo over de minnebrief wie minnenbrieven is liefdesbrieven schrijft moet erop kunnen rekenen dat de geliefden aan wie ze gericht zijn deze brieven goed opbergt en niet laat rondslingeren en ze ook niet aan derden laat lezen en als de relatie is verbroken dan is het beter om ze te verbranden of te verscheuren omdat het geen prettig idee is dat extra geliefden nog minnenbrieven in hun bezit hebben als de relatie allang verbroken is nou oh, ik vraag me af in hoeverre er nog middenbrieven worden geschreven? Tegenwoordig. Ja, dat vind ik nou iets gewoon iets, dat, dat hoort er toch helemaal niet meer. Het woord middenbrieven alleen al. Nou, nou, nou ja, daar kan ik om gillen. Ik vind het heel jammer dat de NOS nog nooit een proef heeft genomen met een uh, langharige, alternatief uh, geklede nieuwslezer. Want het zou ontzettend leuk zijn om dat dan met een onderzoek te begeleiden. En dan is te kijken van.. Uh, Wordt dat nieuws wat zo'n jongen lang haar ...wordt dat uh, minder objectief gevonden... ...dan het nieuws wat Jan Gerrits of Frits Dorst of, ...of weet ik veel, of juist acceptabel? Ik weet het niet, ik heb nooit een etikettenboekje gelezen. De, mevrouw Goskamp de heeft er geloof ik ingeschreven ...wat een geweldige bestseller schijnt geweest te zijn. Ik heb nooit gelezen. Ik bedoel, uh, als je moet leren dat je... Uh, ...niet uit de vingerkommen mag drinken... ...en je neus niet mag snuiten in het servet... ...ach, ik weet het niet hoor... Ik geloof dat ze eh, gewoon de grondbeginselen van een behoorlijk, de behoorlijke opvoeding, die krijg je thuis en nergens anders. En als thuis niet opgevoed worden, ja, dan zullen het onopgevoede mensen worden. Daar is niets aan te doen. Maar de kinderstoebe, als ik dit nare woord in dit geval mag gebruiken. Is toch nog wel bepalend voor wat de mens later als volwassenen in zijn leven zo tentoon zal spreiden? En nu nog een glaasje whisky? Ja. ja. Hoe schenkt u dat in? Geweldige documentaire, etiketten. En in deze documentaire werd ook het, het boek... Hoe hoort het eigenlijk, van Amy Groskamp ten Haven genoemd. En zoals ik al voor de, uit de, voor de uitzending van deze documentaire zei... dat kunt u ook terugzien. Nou, in deze documentaire weten ze al om te lachen. Nou, dat kunt u straks ook, of misschien dient het wel tot inspiratie... Kijkt u zelf vooral. Uh, maar dan kunt u naar dbnl.org gaan. De digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren. Die heeft dus het hele, hoe hoort het eigenlijk... Uh, voor alle regels die u maar kunt wensen... kunt u die daar teruglezen op dbnl.org. U luisterde hier naar een documentaire Etiketten uit 1972... gemaakt voor het programma Radio Rama. Hoort Etiketten. Je kunt er maling aan hebben natuurlijk. En voor de meeste Nederlanders geldt dat ook wel. Het werd al in die documentaire gezegd. En we zien het alle dagen. Etiketten, het, je kan het naast je neerleggen. En de meeste Nederlanders kiezen ervoor. Maar dat deze documentaire in 1972 werd gemaakt... is niet helemaal zonder uh, toeval. Want um, ja, in die jaren dat waren de jaren waar men wel tegen meer dingen nee zei. Wel meer dingen op zijn kop zetten. Er waren weigeraars bijvoorbeeld dienstweigeraars, maar ook totaal weigeraars. Mensen die zich niet alleen weigerden om in dienstplicht te gaan, maar ook nog eens een keertje de straffen en de taken die men dan moest doen als men niet in dienstplicht ging ook weigerden. En dat weigeren dat kun je natuurlijk heel erg stil doen. Persoonlijk zou ik daarvoor kiezen. Maar sommige mensen demonstreerden liever luid en duidelijk daartegen. Verslaggever C. Schrimpergen was bij zo'n demonstratie... in 1981 voor het villa-programma Villa VPRO. En daarbij zijn, dat was niet geheel zonder gevaar. Totaal weigeraars vind je niet alleen onder jongens... die moeten opkomen voor de zogenaamde eerste oefening. De periode van 14 maanden dat je in dienst moet. Sinds kort zijn er ook jongens die weigeren op te komen voor de herhaling... Aan de luid hebben zij maling. Twee weigeraars van de herhalingsoefeningen zijn Willem van der Kraats en Kee van Malse. Zij doen geen beroep op de wet gewetensbezware militaire dienst... en lopen dus het risico van hun bed gelicht te worden... zonder dat iemand iets van hun motieven hoort. Maar Willem en Kee kozen als zoveel andere totaalweigeraars voor een andere methode. Afgelopen maandag wilden zij zich laten oppakken... tijdens een blokkade van de hoofdingang van het Centraal Mobilisatiebureau... Van de Koninklijke Landmacht in Amersfoort. Op dat bureau zijn de persoonlijke gegevens opgeslagen van alle Nederlandse mannen van 16 jaar en ouder. En op basis van die gegevens worden de mannen van dit land opgeroepen voor keuring en dienstplicht. Tegen het hek van het Centraal Mobilisatiebureau hangen de spandoeken. Teksten als Herhalers weiger je oproep. Op het hek is een plunjebaal gespiest. Aanvankelijk, als de marechaussee nog niet gearriveerd is, is de stemming ontspannen. Een agent van de gemeentepolitie komt informeren. Ik zeg, luister, wat is de bedoeling hiervan? Wij uh, voeren een blokkade hier. Oh, zoals u ziet. Ja, nou, het lijkt er wel een beetje op, hè? Ja, maar wat is de bedoeling precies? Wat is uw streven, uw doel? En? Ons streven is dat wij uh, vandaag en ik vandaag in Ossendrecht had op moeten komen. Oh. En een vriend van mij afgelopen maandag in Ossendrecht moeten komen. En wij zijn vanuit dit bureau hier opgeroepen om daar zich uh, te begeven. En dat weigeren wij. Voor herhaling? Dit is weigeren voor een herhalingsoefening. Ja, ja. En uh, wij weigeren op herhaling te komen. Heeft u al contact gehad met een van die mensen daar? We hebben geen contact gehad met die mensen, maar we. Even afwachten. Dat wachten we even af, ja. mij hebben we het een succes. Maar ja, weer... dank u wel. Ik denk dat er wel meer komt. Nou, goed, dat Maar uh, even een opmerking. Als u nu eventjes de rijbaan en zwoer vrijlaat, beperken tot deze punt. Dan laat het voorlopig zo. Dan laat u het ja? zo netjes houden. netjes houden. Netjes houden heet dat, ja. Dat ja. moet u zeggen, Netjes houden. Ja? Oké, okay. Nou, dat u uh, niet uh, fietsers hindert en dergelijke, zoals het aan de overkant gebeurt. Ja, we geven alleen pamfletjes of fietsers. Ja, maar doe het rustig aan, dat, ja, dat we geen super. slingerende toestanden krijgen. Want dat is een beetje vervelend voor de mensen hier. Voor de rest, uh, ja, goed succes. Uh, het, is heel, het, is, het is heel erg slecht weer om welke actie dan ook uit te voeren lijkt me. Zeker een blokkadeactie waarbij je in de kou moet blijven staan. Het is maandagochtend, 7 december. Om een uurtje of 10 in Amersfoort, een uurtje voor nee, nee, nee. elf in Amersfoort. En voor wat voor gebouw staan we nu? Nou, in dit gebouw daar, uh, worden alle gegevens van mannen die 16 jaar en ouder zijn opgeslagen. Die worden opgevraagd bij burgerlijke standen. En uh, die gegevens die worden hier opgeslagen. Die worden gebruikt om uh, mensen op te roepen voor militaire keuring. worden gebruikt om mensen op te roepen voor uh, militaire dienst. Hoe heet jij? Ik heet Willem van der Kraats. En jij? Kay als... van ja. En om jullie twee gaat het? Om onze twee uh, gaat het. die had, uh, of ik weet niet of ik het al gezegd heb, afgelopen. verleden week maandag op moeten komen in Ostendrecht. Als uh, onderofficier. En ik had uh, nu maandag op moeten komen als gewoon ex soldaat. Jij had op moeten komen in Ostendrecht? Deze week. Ik heb dus uh, 6,5 jaar uh, geleden in dienst gezeten. Dat was nog in de oude regeling voor dienstplichtige kader. Dat was 18 maanden. Ja. En toen moest ik dus uh, mei jongstleden voor het eerst uh, opkomen voor drie weken. Toen Ben je niet gegaan? Dat ben ik niet gegaan? Dat heb ik uh, duidelijk kenbaar gemaakt dat ik uh, niet wilde komen. Geen beroep te doen op de wetgevend zware militaire dienst. En ik heb toen ook getracht het in de publiciteit te brengen... en contact gezocht met andere groepen. Zo ben ik dus Willem onder andere tegengekomen. Nou, toen kreeg ik dus weer opnieuw een oproep voor 30 november... voor de tweede keer dus dit jaar. Ja. En daar ben je ook weer niet naartoe gegaan. Wat gebeurt er nou als je niet op herhaling gaat? Is de marge C daar fel op? Is de legerleiding daar fel op? Of zijn ze wat dat betreft... Maar wat, wat koelanter, wat meegaander dan bij jongens die voor de eerste oefening moeten opkomen? Nou, weet je, er worden geregeld herhalingsoefeningen gehouden. En het gebeurt vaker dat zo'n niet tientallen jongeren of jongens gewoon niet opkomen omdat ze het toch vergeten. van welke reden dan ook. Dus het wegblijven is op zich niets bijzonders. Ja. Maar het feit. En dat uh, Willem en ik het zo heel expliciet naar buiten gebracht hebben waarom we dan wegblijven. Dat heeft natuurlijk niet direct geleid tot uh, stappen van uh, de overheid dan behalve... Uh... Wat uh, briefjes, et cetera, en uh, dagvaringen. Maar daar is een hele tijd overheen gegaan. Want het totaalweg voor herhalingsoproep is eigenlijk nooit zo gedaan. Is het is nog nooit voorgekomen? Ja, of in ieder geval, het is nog nooit zo in de openbaarheid ja. terechtgekomen. Uh, jij, jij, jij moest in Ossendrecht komen, eerst nog even jou. Wanneer moest ja. jij opkomen? Ik moest uh, vanochtend uh, met de eerste trein om 7 uur richting Ossendrecht vertrekken. Hmm. Dat heb je ook niet gedaan. Is dus dat de eerste ik... keer dat je niet uh, opkomt? Dat voor... is voor mij de eerste keer, ja. voor hem is het de tweede keer. Okay is de tweede maar keer. jij hebt tot nu toe nog niks gehoord daarvan. Ja, ik heb natuurlijk uh, geregeld de Marge C op bezoek gehad. En uh, deze week, of uh, vorige week wel heel erg vaak. Uh, die wilden ze me per se meenemen. Maar ja, ik was dus niet thuis. En, uh, maar ze staan je dus niet, ze zijn er niet zo fel op dat ze je opwachten als je s'avonds thuis komt. Nee. Dan in de maar ze hebben, heb ik gehoord uh, van anderen dat ze wel een, uh, een avond gepost hebben. Heel, heel overdreven eigenlijk. Ze stonden daar met de Marse bus gewoon voor de deur. En uh, ze waren nogal... Uh, ze drongen nogal aan... Ze zijn een keer met z'n vieren op bezoek geweest. En, uh, wat ik dan van degenen hoorde die thuisgebleven waren. Ja. Dus dat ze me per se wilden meenemen. Ja. Maar hoe verklaar je dat, dat ze toch wat soepeler zijn... Uh, wat dat betreft dan bij jongens bij eerste, eerste oefening? Nou, ik de eerste neem, ik denk uh, dat er namelijk hierop nog geen beleid bestaat. En er bestaat bijvoorbeeld ook nog helemaal geen jurisprudentie over... wat je in dit soort gevallen voor strafmaat moet uitdelen. Ja. Wat bijvoorbeeld bij totaalweigeraars voor de eerste oefening wel zo is. Dus... Ik denk dat ze het afwachten en bij Volker zullen ze het liefst je buitengewoon dienstplichten verklaren. Want voor die drie weken uh, een in krijgsraad en dat soort toestand ja. is natuurlijk wel een beetje veel veelgevaarlijk. Hey, jullie jullie uh, willen je eigenlijk vandaag op laten pakken ja. zoals uh, onkruidacties in de beste ja. traditie ja. via een duidelijke actie. Zoals deze blokkadeactie. We nou, voor het Uiteindelijk de koning van de hè? Gaat dit betekenen dat jullie hier zo direct worden opgepakt? Of, of meld je hier Ik denk, uh, Ik je wel, en ik denk dat ze mij laten lopen en uh, in de stilte proberen op te pakken. Omdat ik nog niet op de tijdelijk sta op dit moment. voor het haalt je ontzettend veel moeilijkheden op de hals door je nu op te laten pakken. Staat dat in verhouding tot uh, de last die het anders voor je geweest zou zijn? Namelijk of een beroep doen op de wet gewetensbezwaren... ...of gewoon opkomen voor je herhalingsoefening. Ja, en, en dat soort dingen tegen elkaar afwegen in mijn persoonlijke opvatting... ...vind ik dat zeker de moeite waard om uh, toch te staan voor de mening... ...die, in, uh, die intussen veranderd is sinds dat ik in dienst geweest ben. En uh, omdat ik duidelijk van mening ben dat een beroep do uh, doen op de wet... gewetensbeswaren militaire dienst in feite een farce is... en dat ik toch iets met mijn kritiek aan wil, mijn kritiek openlijk wil spuien... ik vind niet dat een beroep doen op de wet gewetensbeswaren militaire dienst... daar een uitweg toe is. En uh, ja, wat je ermee oploopt, zo, dus, ja, dat is dan de betere consequentie die je daarvoor oploopt. Maar ik vind het uh, voor mijzelf in ieder geval... Uh, dat ik het zou moeten doen. Ja. Dus staat het voor jou dan in verhouding? Je had het veel makkelijker kunnen doen, beroep te het geweten, bezwaren of uh, gewoon opkomen. <tie> Nu ga je je als totaalweigeraar opstellen. alleen voor een paar weken herhalingsoefening. Nou, ten eerste is om de, met deze daad om de discussie weer op gang te brengen. rondom herhalings. mensen die op herhaling moeten. maar sowieso de hele militaire apparaat. waar op veel niveaus van. Nou, dienstweigeraars, atoompassivisten. afgelopen 21 november in Amsterdam. zijn gewoon mensen die bezig zijn. om te ageren tegen dit apparaat. omdat er gewoon een groot gevaar in zich herbergt. die niet alleen. Jij en mij, maar uh, iedereen uh, ja. de kop kan kosten. Maar waarom doe je het dus? Nou, waarom doe ik het? Om Ten eerste om de discussie aan de gang te brengen rondom dat hele apparaat. Het is niet een probleem van mij, maar het is een heel maatschappelijk probleem. En een beroep op de wet zou het aantonen dat er iets met mij niet goed is. En dat ik uh, aan de hand uh, mijn geweten moet tonen. En dan moet laten zien dat ik daar niet uh, mee in orde ben uh, met het apparaat. Nou, dat is iets voor mij dat is gewoon uh, ondraaglijk. En het, is, uh, het heeft ook te maken met het gevoel voor rechtvaardigheid. Als je in dienst gaat, dan hoef je niet bij een psychiater te komen. Hoef je geen sociale onderzoek te doen. En moet er moet geen gewetenstaat uh, staat voor je op worden gemaakt. Als je niet wil, moet, moet dat wel. En dat is een, op zich al een vrij vernederende situatie. En uh, ja, het feit dat je je ter beschikking stelt, jezelf, je lichaam, je ja, geest... ten dienste van anderen die dan uh, toch een vreemd doel nastreven, althans voor mij. Nou, dat, uh, ja. dat stopt het voor mij. Nou, het is wel duidelijk. Je wil je verhaal vertellen waarom je het allemaal doet. Maar dan toch nog een keer de praktische vraag. Je was overal vanaf. Dus, uh, ik was niet overal vanaf. Bijna overal vanaf? Bijna overal vanaf. Nou, ik had, uh, ik had drie weken moeten opkomen. En daarna had ik waarschijnlijk nog een keer op moeten komen. Ja. En het is voor mij het, uh, een punt geweest om het aan te grijpen, dit. En ik ben bewust ook het conflict aangegaan om andere jongens die nu... en dat wil ik ook een oproep doen, die ooit nog eens op herhaling moeten... ook een herhaling te weigeren. Ik wil niet zeggen dat ze het totaal moeten doen, want dat moeten ze zelf uitmaken. Maar ze moeten er wel uh, ja, over gaan denken en mee bezig moeten zijn. En dat vind ik een heel belangrijk punt. En daarom treden Gay en, en ik hier ook naar buiten. Hey, heb je ook nagedacht over het feit dat je die, die vreselijk prachtige romantische atmosfeer van oude jongens Krentenbrouwt, je oude compagnie? die maten van je, dat je die allemaal gaat missen? Ja, daar heb <laughs> een beetje een nostalgische vraag stelt. <laughs> nou, ik, als ik me ergens aan herinner, dat is groot, horen jongens in allemaal dezelfde kleding. Ik heb ook meegedemonstreerd de 21 november uh, met die 500 uh, ja. dienstplichtigen, ex -dienstplichtigen. Ja. en ex-dienstplichtigen. Uh, ja, ik trok dat groene pakje aan en ik had gelijk weer de kriebels. Uh, ja. Ondanks dat ik dan gedemonstreerd heb, had ik er toch moeite mee. En dat, dat eenheidsworst en die eenheidsgedachte die kwam weer uh, duidelijk bij me boven. Dus, dus je ik... hebt geen sentimentele verlangen terug naar uh, die ontzettend leuke tijd. Nee, zelfs geen meter. De leukste tijd van je leven. Nee, ja, kijk, dat wordt alles zo gezegd. Hè. Je moet het toch een, een tijd waar je jezelf ter beschikking stelt. Moet je, je rechtvaardigen met het is een leuke tijd en ze maken de man voor je. Nou, ik heb andere opvattingen erover. Ja. En ik bepaal zelf wel wat voor mij een leuke tijd is en dat hoeven anderen niet voor mij te doen. Had jij toen dat tijd een duidelijke uitgesproken? Jij bent vrij kritiekloos erin gegaan dus. Ja. Toen dat tijd. Ja. Zeven jaar geleden. Ja. Hoe was dat uh, met jou? Wanneer was dat jij? Dat Zes dat jaar geleden. Zes jaar geleden ben ik erin geweest. Nou, je voelt het wel aan dat, dat niet goed zit. En ik heb toen ook eens nog eens een keer in mijn, uh, mijn diensttijd tegen een luitenant gezegd dat ik... Uh... Ik krijg nu een mooi pitje op, gevangenispetje. Ja. gevangenispitje. M.E. weg mee en stop uit Ruinerbond. En uit Op een blauw-wit gestreepte gevangenis. Alleen mijn nummer nog en dan ja. is alles compleet. Ah, nee, terug ik heb, in de tijd. Hè? Terug in de tijd. Nou, ik kan mij, dat is misschien uh, een beetje de situatie hoe ik daar toen in zat. Ik, uh, toen ik in dienst moest, toen zat ik sterk uh, in mijn hoofd van hoe kan het nou. Dat in een, uh, in een land als Chili, waar dan uh, eigen jongens volgens zo'n dictatuur oplegden. En dat, uh, dat kon, ik maar niet, kon ik maar niet begrijpen, van uh, hoe, hoe laat die jongens zich daarvoor gebruiken. En toen stond ik die eerste drie weken in dienst, had ik leren marcheren. En toen stonden we op een plein met 150 jongens. En toen stond er één uh, mannetje voor en die zei, geeft acht... En iedereen die blairde links-recht een sprong in de houding. En ik deed het ook. En toen begreep ik onmiddellijk hoe dat in Chili gewerkt had. Want er wordt voor je gedacht, je, alles wordt uitgeschakeld. En je voelt het wel, maar je, je past je aan. En je denkt, ik zal mijn tijd wel uitzitten. En je stopt het weg, ook na je diensttijd. Nou, totdat je zo tot nu toe weer mee geconfronteerd wordt. Ja, en dan gaat het conflict niet uit de weg. Na ongeveer drie kwartier arriveren zo'n twintig agenten en marechaussee-eenheden. Met name de marechaussees stellen zich hard op. Spandoeken worden van het hek afgescheurd... en na een paar minuten wordt de veertig mensen voor de eerste keer gesommeerd zich te verwijderen. Allereerst uh, goedemorgen. Goedemorgen. Het probleem is dat u hier uh, in de wegstraat, de Koninklijke Magisserie, wil u hier weg hebben. Wij van de gemeentepolitie verlenen daarbij assistentie. U bevindt zich hier op de openbare weg... Ik vordere van u dat u zich verwijdert. Dat is één keer. En u gaat die kant op. Ja? U hebt me alle goed begrepen. Doet u dat namelijk niet, dan moeten we u helpen. En wij hebben veel liever dat u uit uw eigen gaat. Ja? Dus nogmaals, ik vorder van u dat u die kant op gaat. Kijk ja. maar hier. Hé, ik werk hier als slag Helemaal, niet. Ik ben hier als slag uit. Hé! Hey, is hey, Belachelijk. hey, joh. Pesie Pesie hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, wat hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, er hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Dat is een en het geluid dat we nu hoorden, horen, dat is het geluid van een horde uh, uh, marechaussets... op de rug van onze verslaggever Kees Grimbergen. Is ja. niet zo, Kees. Ja, hoe dat nou toch zover heeft kunnen komen. Nou, het is uh, eigenlijk wel verklaarbaar, omdat vanaf het, niet vanaf het allereerste begin... maandagochtend in Amersfoort, maar kort nadat er een aantal marechaussets gearriveerd waren... er toch een wat hardere sfeer ontstond... Hij werd ook uh, vrijwel direct toen gesommeerd door een van die margecées om te verdwijnen. Ondanks dat ik daar aanwezig was met een uh, zogenaamde erkende landelijke politieperskaart. En van dat eerste sommeren van die margecées ook ik nu even eerst wat laten horen. Even dat ik weg. Tot wat is oh. dit? Doet u dat even weg. Ja, mag ik hier even opname maken? Je moet gewoon even weggaan. weggaan. Ja. Nee, we lopen hier op de openbare we weg als de slaggever. Ja, dat is prachtig. Wilt u die mensen hier verwijderen? Ja, dat moet u verwijderen. Ja, ik heb een politiepestkaart bij me. Ik sta ja, hier gewoon. We verdwijnen niet, we verdwijnen niet. Geen man! Ja, ik heb een politiepestkaart bij me. Je stond op de openbare weg, maar was je nou zo hard aan het terugpesten? Nee, eigenlijk op dat moment dus niet. Maar dat zegt dus iedere verdachte natuurlijk. Maar hier zijn ook getuigen van mensen die gezien hebben dat ik daar eigenlijk niks om deed. Het is ook op uh, videofilm vastgelegd. Dus ook dat kan nog eventueel gebruikt worden... mocht de officier van justitie... tot vervolging tegen mij willen overgaan. Want ik word er dus van beschuldigd om... dat ik ten onrechte een bevel tot verwijdering... dat ik daaraan niet voldaan heb. Hè, van een ambtenaar in functie. Dat gebeurde inderdaad een minuut of twintig... na het, fragment wat je, na het gebeuren wat je zojuist hoorde. Toen uh, was ik eigenlijk niet aan het werk. Ik stond wat bezijden. Het hoofdhek waar de mensen van Onkruid... en de twee zich hadden opgesteld. Uh, ik was niet aan het opnemen, ik was net mijn bandje aan het wisselen. Ik zat geknield op de grond en ineens voelde ik toen een agent in mijn nek... die trok me omhoog en die zei, je moet nog verder weglopen, wegwezen hier. Ik zeg rustig aan, Ik kap even daarmee, zoals dat in zo'n toch wat opgeronde sfeer gaat. Nou, vastgehouden door hem ben ik toen langzamerhand wat weggelopen... en toen hij een meter of vier mij uh, permanent vasthoudend gevolgd had... Rukte ik me los, ik zeg, dan loop ik verder wel. En onmiddellijk daarna werd de geroepen, houdt hem uh, vast en uh, werd ik in de handboeien geslagen. Ja, je bent gearresteerd, je bent meegenomen naar het bureau, een aantal vastgehouden, Vier uur vastgehouden, uh, ondervraagd en weer losgelaten. Je weet dus nog niet zeker wat er verder gebeurt met nee. de aanklacht. Uh, ga je verder nog iets doen? Ga een klacht indienen? Ja, ik ga zelf wel een klacht indienen, want ja, nou die polsen, dat zal wel overgaan. Bril is gesneuveld. En over de kwaliteit van mijn Hoezo, recorder... Hoezo, je hebt een bril op, of is dat... Dat is mijn sportbrilletje oh. wat ik nu op heb, mijn reservebrilletje. <laughs> uh, over de kwaliteit van mijn recorder heb ik nog niet kunnen oordelen... want die is tijdens die arrestatie ook op de grond gevallen. Ik ben ook in een soort houtgreep, een wurgreep genomen. Handen op de rug. En toen donderde die microfoon op de de recorder op de grond. Dus of die nog bruikbaar is, dat weet ik niet. Mm. Uh, ik wil zelf daar ja, toch wel iets aan gaan doen. Ik wil toch een klacht indienen bij die bij de politie in Amersfoort... en kijken of ik in ieder geval een schadevergoeding krijg... Voor die, uh, voor die kapotte bril. En verder denk ik dat je het uh, op zich wel serieus moet nemen... maar met name de principiële kant van de zaak... dat mensen met een landelijke politieperskaart... overduidelijk van de pers, in dit geval van de VPRO-radio... dat die toch op deze wijze aangepakt kunnen worden... en op een zeer onjuiste en onrechtvaardige manier... Ja, bijna als een crimineel in de boeien worden geslagen... Nou, we zullen afwachten hoe het met jou verder loopt... maar wat is er verder met die totaalweigeraars gebeurd? Wat die zijn totaalweiger... die verder van plan? Ja, die totaalweigeraars uh, zijn dus nu allebei nog vrij. Aanstaande vrijdag moet Gay van Malsen, een van de twee die je net gehoord hebt... moet om tien uur aanstaande vrijdag voorkomen voor de krijgsraad in Arnhem... vanwege zijn weigering om afgelopen mei op te komen voor zijn eerste herhalingsoefening. En uh, naar aanleiding daarvan zal dan voor het eerst een veroordeling gaan plaatsvinden... ten aanzien van een uh, herhalingstotaalweigeraar... Ten slotte nog even dit. Niet alleen Stefan Kraan zit op dit moment 12 maanden celstraf uit. In totaal zitten er zeven totaalweigeraars vast. En wie hun adressen wil om hen in de komende donkere dagen een brief of kaart te sturen, die kan ons bellen. Villa VPR overzet 035 712 911. 035 712 911. Alabe flauwe, kult en spaart, een oorlog komt er toch altijd. Is het na nou je of in Vietnam, de mensen zijn toch valt te land. Om daar nog schulden is vergooid, hun weg te duwen. En werd de daad in het beleg zo van die bommen zijn verschaanst. Wrok dan nog ze lieven hier, hier zijn azoe vriet niet meer. Sportangs de lengte deze keer en lotten min zo dragen. Saloon niet deze keer gewoon lopen daar bestaan niet meer. Gezamen en nooit voor allemaal het is het tijd van ons vooral. Het Atulle greet me jullie wat ter geusting weg ook En deni wil vlecht in de bak, die schiette ze loet er zijn een vraag. Uit 1981 kwam dit een reportage uit Villa VPRO. Dit uur van woord zit erop. En we hebben nog één uurtje over. En dan gaat het weer over systemen. Onder andere het gezondheidszorgsysteem en onze hersenen. Die kan je ook namelijk als een systeem zien. Onze gast van vandaag, Martijn van den Heuvel, ziet het in ieder geval zo. Hij gaat straks uitleggen hoe de hersenen in kaart kunnen worden gebracht. Als u gewoon blijft luisteren naar woord. Tot zo.